De notenkraker. Heel lang geleden, op een besneeuwde kerstochtend, werd er op de grote blauwe deur geklopt. Clara, ga even kijken wie dat is. Als Clara verheugde de trap afrent, hoopte dat ze het iemand speciaal was. En speciaal was het zeker. Ah, oom Jack! Ho, ho, ho! Vrolijk kerstfeest iedereen! <laughs> Ik ben niet klein meer, oom. Oh, wat maakt dat dan uit? Die zal altijd mijn kleine prinses zijn. Maar ik geloof dat je gelijk hebt. Je bent nu volwassen en zo. Ik kan mijn beetje kerstdoel mee terugnemen. Oh, vergeet wat ik zei. Ik ben klein, zo klein als de ballerina die je vorige kerst voor me gemaakt hebt. <lacht> oom Jack was een speelgoedmaker. Elk jaar maakte hij prachtige, levensechte speelgoed voor Clara en haar broer Frits. Clara hield van al haar speelgoed en bewaarde ze veilig in een kast. Ze had tinnen soldaten, een piraat, een ballerina, paardruiters, tanks, monster -trucs en nog veel meer. Frits daarentegen was helemaal niet zuinig op zijn speelgoed. Zijn speelgoed lag altijd op de grond. Wat voor een speelgoed heb je voor me gemaakt, oom? Oh, dit jaar heb ik iets heel erg speciaals voor jou, Frits. Maar je moet wachten tot vannacht voordat jij je speelgoed opent. Oh, oh alsjeblieft. De nacht is nog zo ver weg. Alsjeblieft, alsjeblieft, mag het nu. <laughs> Jullie kinderen. Je weet dat ik geen nee tegen je kan zeggen. Oké, okay, hoe dan ook? Ik denk dat deze kerstavond magisch zal zijn. Oh, oh. we zijn niet zo klein. We weten dat er geen magie bestaat. Oh, wees daar maar niet zo zeker van, mijn kind. Het is kerst namelijk. Oh, je gebabbel heeft me doen slapen. Kunnen we nu onze cadeaus openen? <laughs> zeker. Deze is van jou. En deze is voor jou. Zodra Frits zijn doos opende, zag hij een muizenstrijder erin. Hij zag er dodelijk uit met blote tanden. Deze ziet er zo echt uit. Clara, kom kijken. Hij ziet eruit alsof hij net van een oorlog komt. Maar Clara luisterde niet. Ze bleef maar staren naar haar speelgoed. Het was de notenkraker. Hij had een lange, papegaaiachtige snavel op een hoofd die groter was dan zijn lijf. Maar iets was anders aan het speelgoed. En Clara kon maar niet stoppen met kijken. Hahaha, die is zo lelijk. Niemand is lelijk, Fritz. Hij ziet er gewoon anders uit. Aha, jij bedoelt lelijk. Anders is niet lelijk, Fritz. En mijn notenkraker is niet lelijk. Oh, stop met vechten, kinderen. En ze heeft gelijk, Frits. Anders is niet lelijk. Dat is precies waarom ik dit speelgoed van je meegebracht van jou, Clara. Ik wist dat jij de schoonheid in de notenkraken kon zien... voorbij zijn lange neus en grote hoofd. Hij is een stoere jongeman. Hij zag er niet altijd zo uit, weet je? Wat bedoel je? Is er een verhaal? Je moet het ons vertellen! Haha, <laughs> natuurlijk! Kom, laten we gaan zitten. Uh -huh. Nu, luister goed. Er was eens een koningin die ervan hield haar kasteel heel schoon te houden. Ze droeg een waaier en een spiegel om te zien. Haar gezicht was altijd zo mooi als het maar kon zijn. Maar op een kwade dag gebeurde het volgende. Haar dietsmeid struikelde over een tapijt. De muur achter de tafel was bedekt met room. De koningin was zo kwaad dat ze luid schreeuwde. Ah! Hoe durf je mijn kasteel schoonheid te verpesten? Bewakers, gooi haar eruit! Dit maakte de dienstmeid zo kwaad. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je geeft niks om de mensen die voor je werken. Jij wil niet snappen dat schoonheid niet alles is. Je zult altijd spijt hebben van deze dag. Maar nu zul je het zien. Ik vervloek je koningin. Je neus zal langer worden... En je hoofd groter. En alleen wanneer je de hardste nood zult kraken, zul je weer in staat zijn je oude zelf te worden. De koningin zat er maar en huilde. Oh nee! Mijn gezicht, wat moet ik nu doen? Ik weet niet hoe ik de noten moet kraken. Hoe kan ik de hardste nood kraken? En toen kwam de notenkraker. Oh, maar ik kan dat. Ik zal het voor je doen, mijn koningin. En toen kraakte de notenkraker de hardste nood. Meteen werd de vloek opgeheven. Maar... Wat is er met mijn gezicht gebeurd? De neus van de notenkraker groeide langer en langer. En zijn hoofd werd groter en groter. Maar de koningin kon het niet schelen. Oh, jij bent lelijk... Jij hoort niet in mijn prachtige kasteel. Schreeuw weg. En de notenkraker werd weggestuurd. Maar dat is niet eerlijk. De koningin was zo gemeen. Mee eens. Dus, snap je nu waarom de notenkraker er zo uitziet? Niet van haar. Ik wil nu de notenkraker hebben. Maar je haatte hem. En oom bracht het mee van mij. Je zorgt helemaal niet voor je poppen. Maar Frits maakte het niet uit. Hij wilde het speelgoed zo graag dat hij ging vechten. Ze trokken allebei zo hard dat ze de arm van de notenkraker eraf trokken. Frits liet het speelgoed los. Het... het spijt me zo, Clara. <lacht> nee, mijn notenkraker. <lacht> oh, arme kinderen. Dit is kerst. De tijd van magie. Geen zorgen, hij wordt weer in orde. Ik zal hem maken. Maar je moet hem de hele nacht onder de kerstboom laten. Oké? Okay? Alleen dan zal de magie werken. Hier, neem dit. Ik zal nu gaan. Houd de notenkraker veilig, Clara. Tijd voor wat magie in dit huis. Die nacht kon Clara helemaal niet slapen. Ze bleef denken aan haar notenkraker. Uiteindelijk ging ze naar haar speelgoed en knuffelde hem. Ze hield hem op haar schoot en viel in slaap. Een tijdje later hoorde ze een geluid. Zodra ze haar ogen opende, zag ze dat de muizenstrijder tot leven was gekomen. Hij trok zijn zwaard en kwam dichter bij Clara. En plotseling kwamen er veel muizen van achter hem. Ze gingen haar allemaal aanvallen. Clara stond op om de muizen weg te jagen... Maar toen realiseerde ze zich dat ze net zo groot was als de muizen zelf. Ze begon te beven van angst. Juist op dat moment kwam de notenkraker tot leven. Oh nee, Clara! Hij rende naar haar kamer en stond voor haar kast. Luister, Clara heeft problemen. We moeten haar allemaal gaan helpen. Kom, volg me! Iedereen rende naar beneden om Clara te redden. Toen ze aankwamen brak er een gevecht uit tussen de muizen en het speelgoed. Clara rende weg en verstopte zich achter de kerstboom. Het speelgoed vocht moedig, maar er was te weinig speelgoed in vergelijking tot de muizen. De notenkraker zelf was erg gewond geraakt en langzaam werd hij omsingeld door de muizen. Oh nee, mijn notenkraker! Alle muizen zagen dat hun leider op de grond lag en rende weg. Het speelgoed had gewonnen. Oh, notenkraker, nee. Alsjeblieft, open je ogen. Nee. Terwijl ze huilde, begon de kerstboom helder te schijnen. Huh? Wat? De notenkraker was veranderd in een jonge prins. Wie ben jij? Herken je me niet? Ik ben de notenkraker. Jij hebt de vloek verbroken, Klara... Jij zag schoonheid voorbij mijn lange neus en grote hoofd. Voordat Clara ook maar iets kon zeggen... begon de piano een prachtig lied te spelen. En wat toen gebeurde, was pas echt magisch. Oh, hoe ze danste om haar notenkraker heen. Clara, heb je de hele nacht hier geslapen? Huh, wat? Waar is de muizenstrijder en mijn notenkraker? Hij is in je handen, Clara. Voel jij je wel goed, mijn kind? Goedemorgen iedereen! Oh, Clara, heb jij de hele nacht hier onder de boom geslapen? Oh, de notenkraker. Hij is een jonge prins. Hij kwam tot leven afgelopen nacht. En, en ook de muizenstrijder. En ze hebben gevochten. En al het snoep was aan het dansen. Snoep danste en muizen vochten? Oh! Ik voel me zo schuldig. Ik heb haar speelgoed kapot gemaakt. En nu wordt ze gek. <lacht> Clara, waarom bewaar je je notenkraker niet veilig in je kast... en kom je naar beneden voor het ontbijt? Ja, oom. Clara maakte het niet uit dat niemand haar geloofde. Zij wist dat zodra zij opgroeide, zij geloofde in haar notenkraker. Ze wist dat als ze volwassen werd, ze hem op een dag zou vinden... En ze samen gelukkig zouden zijn. Boven in haar kamer stopte Clara de notenkraker veilig in haar kast. En ging naar beneden naar haar familie. Want het was nu eenmaal kerst: de tijd van magie.